Take mm -hmm. Wim Kamen Junior. En hier staat gewoon Wim Kamen drums. Hmm. Hmm. Goed, dit was dus het eerste ja. nummer wat we vanavond draaiden van uh, Sidewinder. En uh, het heette Blue Mali. Ja, ik, dat... vind, ik vind het goede muziek. Kan ermee door. Nee, het best wel. Nee, het is prima. Ja, het is prima. Goed gespeeld. Er zit ook een juffrouw in de band, Wilma Lornigan. Dat zal wel Engels zijn. Dat, als, dat, als dat gezicht zo zie je, is dat is vast Engels. Veel pap gegeten. En uh, de pedal werd uh, bespeeld door Marcel Parijs. En, uh, ja, ik vind dat gewoon een mooi instrument en ik vind het ook heel knap dat spelen. Toch? Ja, klinkt leuk. Ik kreeg uh, net door dat er ook in de, in de UK mensen luisteren. Dan weet ik niet wat de UK is. United okay. Kingdom. United Kingdom. Yeah. Okay, to our listeners in the United Kingdom, good evening, and I hope you enjoy our show because it's not all country. We also play some very different music, Dutch music. <laughs> Come on. Oh, oh, wacht. Oh, ho, oh, oh. ja. ho. Ja, nee, dan vergeet ik het. Dan vergeet ik het helemaal. Ik Je moet, moet het introduceren. Ik he? moet dit nummer introduceren. Ja, uh, is een zoals hele speciale... u waarschijnlijk hebt uh, kunnen lezen op internet of in de krant of weet ik veel. door welke trommel u het gehoord heeft. Het is deze maand de maand, dus in Amerika uitgeroepen hoor. Ik heb hier niks mee te maken. De maand van de masturbatie. Oeh. En deze week heel specifiek toegespitst. Als de week van de clitoris. Oh, ik dacht van de mannelijke Mastroquagia. Nee, wij vallen weer helemaal buiten de boot. Maar weet je wat daar een toppunt van is? <laughs> toppunt van de, de Mastroquagia. Ah, trek je jezelf onver? Ja. Doe eens. <laughs> nee, maar het, het, is, het is helemaal geënt op vrouwen. Oh. Ik, uh, ja. Ja.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 Ach, come now, we do what we do Ach, come now, we, we do, do what we, we do, do. Came over me, and I felt my spirit break. I had lost. mistake But time Is dat nou onweer op het achtergrond? Ja, dat is allemaal onweer. Oh jee. Ja. Het gaat in de liefde toch een raar te keren. Ja. <laughs> Zou je kunnen zeggen. Goed, we gaan weer een uh, nummertje draaien van uh, Sidewinder. Sidewinder. En ik uh, wil dit nummer graag uh, uh, draaien voor uh, Clara, Mini en Dieneke. Want die zitten... Heel zielig thuis. Terwijl uh, die kerels ergens uh, met een paar kratten bier waarschijnlijk zitten te oefenen. Dus dat, dat, dat, ja, nou. nou, niet eerlijk hoor. Snotten. Clara, no, ja. Dini, Dineke en uh, Mini. Dat is niet, uh, niet, niet leuk. Ik weet toevallig de achternaam voor Mini. In weet, je, weet jij die? Oh, was, nee, ik dacht dat het Inie Mini was. Nee, niet Inie Mini. Mini Peters. De Mini Peters. Ja, ik weet ook waar ze woont. Maar dat zeg ik niet. In ieder geval, dit nummer wat we nu gaan draaien... dat is voor deze dames. Leave me alone, Dr. Watson. Oh nee, sorry. Die Watson is degene die het gecomponeerd heeft. Nou, leave me alone. Lezen gaat ook door de Sidewinder. Just dropped on by So I got some peace with the mind Leave me alone Leave me alone Let me sit Me alone And myself Very loud Leave me Twinder met Leave Me Alone. En dat was uh, yeah. speciaal voor uh, Clara, Mini en uh, Dieneke, die heel alleen thuis zitten. Nou kreeg ik het verzoek om iets te doen wat ik eigenlijk nooit doe, maar in dit geval wil ik het wel doen. Wat dan? Ik heb uh, de Bing vertaalmachine even aangezet. Oh jee. Uh, this is for our listeners in, uh, in England. Uh, oh jee. Mini doesn't have the guts to do it herself, so I have to do it. She wants me to say hello to all the listeners in Little Plumstead, Norwich. So, uh, nice that you are tuning in on our show. And uh, just keep on listening, because we are willing to play another song of uh, Sidewinder. And as you understand, uh, in June they are in England for some uh, concerts. So I hope you enjoy them. Goed. Nou, gaan we wat doen? Dat was een pool. <laughs> This was a very, fa very mouthful, yes. Yes. yes. Uh, play Let, on. Let's have DJ. some rhythm in the night. Mm. It's 6pm And I just got gotta work My boss has been on my back all day He's been acting like a real jerk Life's one big traffic jam Everything's so hectic Sometimes love Wat, een actie. Wat een, Wat actie. een actie. Wat een actie. Wat een actie. Actie is reactie, hè? Ja, ik krijg uh, verhalen van. Uh, Dak gaat er hier af. Dus vroeger ben je goed verzekerd. Van A tot Z, onderschat me niet, wordt er teruggeschreven. Oh. Dus uh, dat is een, uh, een kwaaije voor de verzekering, hoor. Let op mijn woorden. Ja, echt wel. Die verzekering komt daar nooit goed vanaf. Nee, dat gaat uh, ah, ah, ah, dik geld kosten. We hebben nog maar 45 minuten. En in die 45 minuten moeten we in ieder geval nog een uh, nummertje draaien van Zuidwinter. Nee, we hebben nog 15 minuten. Nou oh ja, 15 minuten is ook goed. Ja. Moeten moet we in ieder geval nog een nummer draaien van Sidewinder? <laughs> Sidewinder. <laughs> oh, sorry. Sidewinder. En, ja. Heb jij wat klaarstaan? Is uh, the UK uh, still listening? The UK probably is still listening... ...because they want to hear another song from Sidewinder. And more. Ja, ik heb dat uh, klaar staan. Wat? Sidefinder? Nee. Oh. C.C. Penniston. Finally. Finally. draaien voor uh, hoe was het nog weer Clara Mini en Dieneke. die eenzaam alleen zitten en we draaien een nummer wat door uh, Eddie Lonergan. dat is volgens mij de lead vocals ja zelf geschreven is uh, The Farmer en voor de mensen die niet uh, Engels bestaan voor de boer en uh, ik mag graag nog even een boodschap geven aan uh, aan onze Belgen die luisteren Leuk dat jullie luisteren. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben... en dat jullie hebben genoten van de aandacht... die we hebben besteed aan onze vrienden van Sidewinder. Well, We have to pay.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 It's the sun. song. It's better than En gas and electric met uh, Are you ready? Nou, wij zijn klaar om naar huis te gaan, zo'n beetje. Ik ja, het is uh, gebeurd haast. Ja. Nog een paar minuten. We hebben met veel plezier uh, nummers gedraaid van de CD van Sidewinder. En uh, dat vooral voor Clara Mini. <laughs> uh, en de people in the UK. En Dineke en de people Thanks in the UK. Thanks for Bel listening, België. Uh, ik laat jullie vast een stukje horen van uh, waar ik volgende week mee zal openen. En wat uh, mij betreft en waarschijnlijk mijn geachte uh, familielid ook. Graag tot horen. Have a nice evening. Yes.